spoedige start. We met het NWS Journaal. Minister Koenders heeft in Mali namens de Europese Unie een akkoord gesloten over de terugkeer van migranten. Dit is voor het eerst dat Brussel zulke afspraken met een Afrikaans land maakt. Het akkoord moet ertoe leiden dat uitgeprocedeerde Malinese uit landen in Europa sneller teruggaan. De Europese Unie gaat ook helpen bij het versterken van de Malinese veiligheidsdiensten en het verbeteren van de grenscontroles. Volgens minister Koenders gaat de EU ook investeren in werkgelegenheidsprojecten voor jongeren in Mali. De politie heeft een 27-jarige Brit aangehouden in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok. Hij liep naast Kok, vlak voor hij werd geliquideerd, op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. De man heeft zich vrijdag zelf op het politiebureau gemeld. Hij is niet de schutter, zegt de politie. Martin Kok stond bekend om zijn contacten in de criminele wereld. Hij zat zelf 15 jaar in de cel. De laatste jaren trok hij de aandacht met artikelen op zijn misdaadwebsite. De NS verwacht dat er morgen weer treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Ede Wageningen. Op dat traject werd vandaag de hele dag niet gereden omdat er een boom was omgewaaid. Die lag op het spoor in Driebergen-Zeist en had vanochtend vroeg de bovenleiding beschadigd. De NS liet daarom bussen rijden. Werkzaamheden elders zijn uitgelopen, waardoor er tot morgenochtend acht uur geen treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. Ook hier worden bussen ingezet. De parlementsverkiezingen in Roemenië zijn gewonden door de Sociaal-Democratische Partij PSD. De partij krijgt meer dan 45% van de stemmen. De Centrumrechtse Nationale Liberale Partij volgt op grote afstand met ruim 20%. Roemenië wordt al ruim een jaar geregeerd door een kabinet van technocraten. Nadat premier Ponta moest aftreden. wegens een corruptieschandaal. De Sociaaldemocraten hebben de Roemenen onder meer hogere lonen. en lagere belastingen beloofd. Het weer vanachter opklaringen en droog. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Later meer bewolking en lokaal een bui. En dan 7 tot 9 graden. Dit was het. Stamford heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw.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 is voor mij wel een voorganger met een uh, grote V als ik kan. Ja, oké. Okay. Goede voorbeeld, uh, hè, en volhouden. Ja. En um, ja, denk je ook dat? Eén uh... oh, ding, ja, ja, die... ja, ding zeggen over die. ding ja. uh, zeggen over die. want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou zo'n voorganger. Uh, veel mensen denken voorgangers met je luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen? En je krijgt je geld toch al, maar dat was helemaal niet zo. Want het was juist een heel erg uh, arme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 hotel aan, dat was een zeer gerenommeerd streng kosher hotel, dat was echt voor de orthodoxe eh, Zandvoortse bezoekers um, en die nou ja, ik heb uiteindelijk een lijst proberen te maken en dan kom ik uit op ten minste dus honderd uh, uh, Joodse ondernemers uh, zeg maar 70 winkels en ongeveer 20 pensions en uh, zeg maar tien uh, hotels uiteindelijk uh, zal die synagogen, die komst van die synagoge zal daar ongetwijfeld dus een, een uh,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 En dan staat er, tot mijn grote verbazing, staat er gewoon... Uh, ...Joodse godsdienst uh, en dan een andere locatie, dat ben ik even kwijt. Maar, uh, maar ja. dus, dus de volgende zaterdag is er weer gewoon dienst. Dat vind ja. ik ontzettend mooi. Dat ik denk van, ze hebben zich wat dat betreft niet uit het veld laten slaan. Ze hebben ook ongelofelijke moed gehad om uh, in de oorlog het was een oorlogstijd uh, en gewoon uh, weer op andere plekken op zaterdag uh, die diensten te houden zo lang, ja. totdat op een gegeven moment het echt te gevaarlijk werd om dat nog te vermelden en toen, dan houdt het op een gegeven moment op een jaar later of zo, 1942 is het voor de laatste keer genoemd al, al eerder, 1941 want dan vrijdag de 13 e 1942, dan hou ik het altijd aan vrijdag de 13 e ja. 1942 dan zijn de Zandvoortse Joden al aan de beurt, want het is pas de vijfde plek in Nederland waar de Joodse bevolking ja. weggevoerd wordt. En Zandvoort, ja, kennelijk omdat het zo'n grote Joodse gemeenschap had of omdat het hier zo goed geregistreerd was. Je weet het niet waarom ze hier dan begonnen, zeg maar. En die, het is ook een beetje het geluk geweest van Jood Zandvoort dat ze dus als een van de eersten in Amsterdam kwamen... waar het nog niet overvol was, waar nog niet de... De deportaties begonnen waren dus de Zandvoortse Joden hebben iets meer tijd gehad dan bijvoorbeeld de Joden van Haarlem waar ook maar een derde opkwam dagen uh, toen de uh, Joodse bevolking weg moest waardoor er ook rassia's werden gehouden in, in uh, Haarlem waardoor de Duitsers zo kwaad waren dat uh, de mensen van de eerste lichting rechtstreeks naar Auschwitz gereden zijn en binnen een week vergast waren nou, dat is het verhaal van Haarlem Terwijl de Zandvoorters hebben eigenlijk nog wat om zich heen kunnen kijken. Nog wat de gebeurtenissen in Amsterdam kunnen duiden. En misschien een, onder, een onderduikadres kunnen regelen. Dus na de oorlog zie je dat het Zandvoortse aantal natuurlijk veel te hoog is. Hè, dus altijd te groot. Maar relatief gezien kleiner is dan het gemiddelde van uh, omgekomen Joden in, in Nederland. Hmm. Ja, ja, dat las ik ook uh, uh, van... He, dat, ja, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat in Zandvoort, he, eigenlijk na Winterswijk, zij, zeggen ze dan procentueel gezien, de meeste NSB'en stelden. Vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En, maar denk je dat dat nog steeds een rol speelt bij de generatie die uh, de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt? Hun kinderen, hun kleinkinderen? Heeft dat nog gevolgen, denk je? Nou, als ik zie met welke kramp soms uh, over die oorlog uh, toch nog ja. gesproken wordt in Zandvoort, dan denk ik, ja, dat is nog lang niet weg. Dat, uh, er zijn ook tekenen dat bepaalde dingen die je zou willen, bijvoorbeeld een keer een tentoonstelling over deze zaken, uh, ja, of uh, ja. misschien eens een boek over, over NSB, whatever, dat, dat is, de tijd is er nog niet rijp ja. voor. En misschien moet je dat dan ook niet willen of zo. Dat je zegt van, er komt wel een tijd dat, dat iemand zegt van. Uh, God, laten we ook eens iets van de rijkdom niet, het hoeft niet altijd gelijk over die oorlog te gaan natuurlijk is dat een, een verhaal wat je niet weg kan poetsen maar er zit ook dat was ook voor een van mijn drijfveren om die boeken te maken ook een geweldige rijkdom aan Joods leven gewoon zoals dat ook in een heleboel andere plaatsen in Nederland was dus ik dacht, als ik het hier voor hier uitzoek en er is toevallig net een, een boek in Scheveningen verschenen over Joods Scheveningen nou, Zandvoort en Scheveningen hebben enorme banden en die hoogleraar van dat project die heeft ook al contact met mij gelegd dat hij het boek gelezen had. En dat zei, goh, dat zijn er veel gegevens boven water gekomen. En natuurlijk vergelijkbaar in de conclusies, hè, dat Scheveningen net zo'n soort plaats was als Zandvoort. Uh, nog veel uitgebreider trouwens, omdat er ook nog veel langere tijd al ja. in mensen kwamen. Maar, dat, hè, dus dat, dat, verhaal, uh, maar dat, dat het hele verhaal verteld wordt. En niet alleen maar van de ondergang. En uh, uh, dat is natuurlijk uh, het verhaal wat we verplicht zijn om ook te vertellen. Maar dat is niet ja. het enige verhaal.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 ...uitnodiging voor, dat is voor zo'n koor, zo'n optreden... Nou, dan staat gewoon oh, van ja. opbrengst voor Israël... Dat, ...dat doet maar ergens iets... ...en dat, ook omdat het Hineni uh, heet... ...en dat komt eigenlijk ja. uit het Samuel-verhaal... ...van hier ben ik, dat Samuel dus uiteindelijk zegt van... ...nou god, die roept hem een paar keer... En... ...ja, je bedoelt dat Hineni-orkest... -or ...die uh, organiseren dan... Uh, uh, altijd concerten... ...nu zaterdag bijvoorbeeld... In, de, of in, de, in, de, ...in een kerk in Haarlem... ...en de opbrengst is daarvan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 ja allerlei Joods bezit uh, gewoon geconfiskeerd uh, werd het zij door de overheid, hetzij zij door particulieren hmm. ja, ja dat, dat is dan uh, ook uh, zoiets hè? Dus, uh, uh, ja, maar... ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van de Rijden ja? Ja. die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog te binnen, dat ja. hij dus in een, een, een Libor commissie uh, gezeten heeft en dat was in Den Haag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 ja, ja, dat, dat is ja. heel uh, ja, goed. Dat is ook daar te verkrijgbaar. Dat is wel zo makkelijk, daar hebben wij het ook gekocht. <laughs> Dankjewel, hè?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 in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise. He has sworn it by his strength. If you lift up your voice.